6 uur. Lot Lewin met het nos Ze In Canada op het Museumplein in Amsterdam heeft zo'n 8000 mensen getrokken. Verschillende maatschappelijke organisaties zeggen dat de handelsverdragen ten koste gaan van de voedselveiligheid, het milieu en dat de rechten van werknemers worden aangetast. De regels in de VS en Canada zijn een stuk minder streng, waardoor daar goedkoper kan worden geproduceerd, zeggen ze. In de strijd om Mosul hebben het Iraakse leger en de coalitie een dorp ten zuidoosten van de stad veroverd op IS. De VS die de coalitie leidt heeft er bij de Iraakse premier Abadi op aangedrongen dat Turkije wordt betrokken bij het offensief tegen IS in Mosul. Turkije wil al langer onderdeel zijn van de strijd om de Iraakse stad. De Soenitische Turken zijn bang dat de Koerdische strijders en Sjiitische moslim in het machtsvacuum springen dat ontstaat bij de bevrijding van Mosul. De Iraakse premier Abadi heeft tot nu toe alle hulp uit Turkije geweigerd. Somalische piraten hebben 26 Aziatische mannen vrijgelaten... die ze meer dan 4,5 jaar gegijzeld hielden. Het gaat om opvarenden van een zeilschip... dat begin 2012 werd gekaapt bij de Seychellen in de Indische Oceaan. De gegijzelden zijn al die tijd vastgehouden in een vissersdorp... in het binnenland van Somalië, zeggen internationale bemiddelaars. Over de omstandigheden van de vrijlating is niets bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er losgeld is betaald. In Colombia is tot nu toe dit jaar rond de 300 ton aan cocaïne in beslag genomen. Volgens de minister van Defensie heeft de totale buit een straatwaarde van meer dan 8 miljard euro. De marine van het Zuid-Amerikaanse land onderschepte onlangs nog een onderzeeboot die ruim 1 ton coke aan boord had. Colombia is wereldwijd het land waar het meeste cocaïne wordt geproduceerd.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 Mocht je net zitten te eten, Eet smakelijk! Level 42 en forever now hier bij ZFM Entertainment het tweede uur. En als je al gegeten hebt dat het u wel mogen bekomen. En blijf lekker luisteren tot 7 uur ben ik bij u. We gaan verder met de Bonnie M en One Way Ticket. Ticket to the moon. Nou, nou, nee, hoor. Maar, maar gewoon vast, rond. Ja, en uh, ja, als je zit te wachten op, uh, op live verbinding met uh, Facebook. Nou, ja, hij is er weer uitgeknikkerd, zoals gewoonlijk. En uh, ja, waarom? Ik weet het niet. Maar goed, we gaan uh, gewoon door met lekkere muziek draaien. En uh, dat doen we met Lisa Lewis. En jij doet mijn leven. Je bent de wind die zachtjes door mijn haren Nieuw van Lisa Lewis, onze zuidenburen. En jij doet me leven. We gaan verder met. Uh, ja, Nikki en uh, Starships. Mm. Let's Let's to to the beach. eat, let's let's go get a wave...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 Zo, so, zo, so. wat een headie. Hé, huh. even bijkomen ervan. Ja, we gaan naar iets rustigers. Uh, ja, dat uh, doen we met uh, Chris Noorman en uh, Baby, I miss you. En we gaan natuurlijk uh, zo eventjes uh, contact, nemen met, uh, contact opnemen uh, via de telefoon met Dries Roelvink. Dus blijf lekker luisteren. Chris Noorman hier en Baby, I miss you. missie. En we gaan een verzoekje draaien. Het is uh, aangevraagd door Federico. Die vraagt hem aan voor iedereen die zit te luisteren. En die wou een plaatje horen. Stef Bos en papa. Nou daar is hij dan hoor.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 dus jij gaat naar de hemel en ik geloof in niks. Dus we komen elkaar na de dood. Na de dood. En misschien ben ik verward. Wat jij helemaal niet. Er zijn geen dagen meer, net zoals vroeger. Geen spontaniteiten meer, die liefdevolle lach, alleen de kilte van het koelen ligt het misschien aan mij of heeft het zo moeten zijn? Hoe vaak ik het ook probeer jou weer te vinden in je hart opnieuw te raken, ben je kwijt. Ja, dat was hij dan Willem Bart en de warmte van je hart toch niet meer voelen. We gaan lekker verder met UB40 en I love it when you smile. Ja, zo moet hij zijn. Nou en uh, ik ook hoor. Al dat droevige doe Het weer is al droevig genoeg. I love you when you smile. When you're with me, honey It happens all the while Ooh, I oh, it you when you cry You know my heart There's no word I of a lie. Every day you show me something new about you Honestly, I could never really without you of me is a soul who'll never die Thank you and I will be forever by your side En I love it when you smile. Hier ben ZFM Entertainment for you. Dat klokjes van 7 uur. En uh, ja, we proberen eventjes uh, contact te krijgen met Dries. En uh, ja, we gaan gewoon verder met uh, Johan Heuzen. En waarom kan ik die mooie tijd niet zomaar vergeten? ZANG Have reached the sea, part of you will live in me, way down deep inside my heart. The days keep coming without fail. is gonna find yourself And That's where your journey starts Just like the waves down by the shore We're gonna keep on coming back for more Cause we don't ever wanna stop Out in this brave new world you see Oh, the valleys and the peaks I can see you on the top. your door Late at night when you're not sleeping And moonlight falls across your floor And I can't hurt And please remember me. En dat allemaal hierbij. Zie je weer Review view. En uh, ja, het is al een beetje een rare uitzending. Want we zouden Dries, uh, ja, zouden we bellen. En ja, die uh, krijgen we niet te pakken. En uh, ja, Maidane zou komen. Die kunnen we ook niet te pakken krijgen. Het is allemaal een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen? Een rommeltje. We gaan uh, lekker de, gewoon uh, het nummer draaien van uh, Dries. En de zomer is er weer vandoor. En dat is inderdaad waar. Volgende week gaat die klok weer voor of achteruit. Ik weet het even niet. Maar ik zou zeggen luister lekker. Meer in de Spaanse zon en geen paella Op een terrasje aan die mooie boulevard Nadat ja, ik volgend jaar terug ga, weet ik wel ja Al mijn vrienden komen daar weer bij elkaar Loop ik hier nu door de regen op het plein Hoe zou het nu toch aan de Spaanse Costa zijn? Het is voorbij De zomer is er weer vandoor Al klinken nog die Spaanse klanken Zachtjes in mijn oor Het is gedaan met de vakanties Oh, wat is dat snel gegaan Ik mis het ruizen van de zee En trek mijn regenjas vast aan Aan de Middellandse zee Voel ik me heerlijk. Vaste stekkie op het strand al zoveel jaar Nee, ik hoef niet naar New York, zeg ik je eerlijk Ben bezeten van het Spaanse temperament Na drie weken zon en zee ben ik weer thuis De verwarming staat al hoog hier in mijn huis Het is voorbij, in de zomer is het weer vandoor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 De ruisen van de zee en trekt een regenjas vast aan. Het is voorbij. Ja, dat was hij dan. Het is voorbij, oftewel de zomer. Eh, eh, ja, ja, ja, de zomer, eh, de zomer is er weer vandoor. Zo was het. Ja, Dries Roefink dus. Ja, helaas eh, konden we hem niet te pakken krijgen. Dus nou ja, eh, Mike Dana ook niet. Ja, het is een beetje rommelig. Dus, eh, maar goed. Eh, we, gaan, we gaan gewoon lekkere muziek draaien. Zo is het. Mike Dana en Kom Weer Bij Mij. Kom weer bij mij. Als het je spijt. Kom dan bij mij. Of ben ik je kwijt.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 so it just Dan de laatste nieuwe van Mike Duinen en kom weer bij mij. We gaan verder met Jannes en blijf onze liefde een geheim. Op ons twee, de dag heeft hiervan geen idee. Ik heb de gordijnen maar vast niet gedacht, want kijkt er niemand met ons mee. Je kijkt me vast, die lachend acht, mijn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 Als je kust alleen maar als ons niemand ziet Dan wil jij meer dan dit toch niet De liefde ziet bij ons geen licht Alleen de nacht kent ons gezicht Het zou veel mooier kunnen zijn Met een beetje zonneschijn.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 Laat mijn tranen voortaan ziet als dan begrijp je me misschien. Komt er een eind aan al die eeuwigheid van dat gevecht tegen de tijd. Hoe blijft onze liefde? je kust alleen maar als ons niemand ziet Dan wil jij hier dan dit toch niet De liefde ziet bij ons geen lief Alleen de nacht kent ons gezicht Het zal veel mooier kunnen zijn Met een beetje zon wil ik alleen maar bij jou zijn. Het zal voor kunnen Met een beetje... Dan Jannes en blijft onze liefde een geheim. En uh, ja, we gaan uh, langzaam naar het nieuws van uh, 7 uur. Dus het zit er alweer haast op. En uh, ja, dus we gaan nog een plaatje doen. Ja, gezellig Fred. Ja, zeker. En dat gaan we doen met Cornel En het is toch nog goed gekomen. Zo is het. Dus blijf lekker luisteren. Tot 7 uur. Is dit ondergetekende Fred bij ZFM Entertainment for You. Op die 104.5 op de kabel...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 Omdat jij achter me staat En wat geweest is, is geweest Vinden we een leven en een feest Samen met jou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 H7 uur. Ik zou zeggen, in ieder geval... Uh, bij deze, bedankt voor het luisteren. Ja, helaas kon het niet doorgaan. Uh, Mike Daanen, Dries Roefink. En uh, ja. En nog meer dingen niet, maar goed. De muziek was er niet... Uh, niet minder om. Ik heb gezellige muziek uh, kunnen draaien. Ik hoop uh, dat u het ook gezellig vond. En uh, ja, graag hoop ik... u weer volgende week natuurlijk... te uh, kunnen... Uh, ja. Hoe moet ik dat zeggen? Ik hoop dat u gewoon weer luistert volgende week. Ik zou zeggen, bij deze een goed weekend nog. En graag tot volgende week. Groetjes, bye bye.